Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het uitgaansleven gaat grotendeels weer op slot. Dat komt doordat het ontzettend hard gaat met de coronabesmettingen, vooral onder jongeren. Verslaggever Ewout Kiefiet. Dat betekent dat de horeca om 12 uur dicht gaat. Uh, en de plekken waar je niet kan zitten uh, of de anderhalve meter houden, die gaan dicht. Dus dat betekent de clubs, uh, maar ook de festivals die nu open mochten met toegangstest, die moeten weer dicht. Of kunnen niet doorgaan. Evenementen waar je kan zitten en afstand kan houden, mogen nog wel met testen voor toegang. Alle maatregelen gaan morgenavond waarschijnlijk in en niet vanavond al. Deze jongeren in Rotterdam laten zich nog snel testen, zodat ze het er vanavond nog even van kunnen nemen. We gaan naar PIV, dat is een soort festival in Amsterdam. Vandaag? Ja, vandaag. Maar gelukkig met de maatregelen en zo. Vandaag komt het nog, ja. maar vandaag komt een nieuwe maatregelen of zo. Ja, ik heb net gehoord dat ze al om twaalf uur dicht gaan, dus eigenlijk sta ik hier voor niks. <lacht> maar we blijven wel staan. Uh, is er een persconferentie? Ja. Oké, okay, uh, ja, ik denk dat ze weer de de gaan ingooien. Ja. De maatregelen gelden in ieder geval voor de komende vijf weken. De twee verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries blijven voorlopig vastzitten. Het gaat om de pol Camille E. van 35, die in het Gelderse Maurik woont. En Rotterdammer Delano G. van 21. Peter R. de Vries ligt nog in het ziekenhuis. De laatste keer dat we iets hoorden over zijn toestand was gisteravond. Toen zei zijn familie dat er nog weinig is veranderd. Het Openbaar Ministerie heeft sterke aanwijzingen dat de vrachtwagenchauffeur, die eerder deze week een motoragent aanreed, dat bewust heeft gedaan. De politieman kwam om het leven en de chauffeur reed door. Hij reed al eens eerder in op een agent en is veroordeeld voor het doodrijden van een vrouw. Twee Amerikanen van 68 proberen het wereldrecord wippen te verbreken. Ze hopen 240 uur heen en weer te wippen, een dag of tien. Sometimes, like it's, you don't think je niet meer kan gaan. And the and all of and shiny. Het vorige wereldrecord is 50 jaar geleden neergezet door één van de twee. Ze moeten zaterdagavond nog steeds op de wip zitten. Dan is het gelukt. Het weer droog vanavond, het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, in de middag wel wat buien en wat koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De files in de regio zijn korter aan het worden. De langste staat nog op de A6 muiden Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad heb je nog ruim 10 minuten oponthoud. Op de A10 Knappend Komplein richting knappend Amstel bij Amstel nog 5 minuten oponthoud. En op de N704 Almere-Nijkerk voor de aansluiting met de N301 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, heeft het. het. en Welcome. jij beleeft het. Zon, zee, Zandvoort, een Ze zomerhit. <tank intersect> Dit is de zomer van ZFM, met, met. Nee. nu. Welkom in Zandvoort. <zularen> Zaterdagochtend, als hij daar loopt.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 die gedragen zich als lof Willen kosten wat het kost Niemand laden voor de toren Staan met achter En gedragen zich als lof En dat maakt die jongens lof. Niemand laden voor de toor Ik ben trots op je stunts en je acties Maar vooral je strijdlust en je passie En zo'n zwalb is een dikke overdreven en wat schattig En je weet het zelf best ook, het mag niet, maar Gewoon die jongen, kom wel goed Echt, je bent een sympathieke knol geworden Soms een en soms een kampioen Met de ballen zijn voet op Zaterdagochtend, en jij kan hier nog de winnende maken Als je daar loopt Schiet mijn, mijn, kleine kleine jongen. Jongen. mijn kleine jongen Met niet of go Kleine jongens die gedragen zich als prof Doen met regelmaat iets stoms En <laughs> Kleine jongen mijn ook nog wel eens vaker uit de bocht Mijn grote broer is trots op jou ja. Kleine jongens die gedragen zich als prof Willen kosten wat het kost, niemand laden voor de toren staan Vrienden achteren gedragen zich als toch. nog vaak die jongens prof, niemand laden voor de toren Free. All the way to Kuala Lumpur, I will follow you wherever you may be. From the moment I first saw you, knew my heart could not be free. I have to hold you in my arms now, but can never be another for me. zon, zee, zandvoort en zomerhiel. Don't break my So you don't break mine.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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het erge getal is vlak voor het ingaan van de versoepelingen... op 24 juni weer boven de 1 gekomen, namelijk op 1,37. Dat betekent dat 100 mensen toen samen 137 anderen konden besmetten met corona. Zometeen om 7 uur geven demissionair premier Rutte... en minister De jong een persconferentie... over het aanscherpen van de coronamaatregelen. Vanwege de stijging gaat onder meer de horeca de komende tijd om middernacht weer dicht... Het openbaar ministerie vermoedt dat de vrachtwagenchauffeur die eergisteren in Rotterdam een motoragent aanreed dat met opzet heeft gedaan. De agent kwam bij de aanrijding om het leven. Het weer, vanavond wordt het overal droog. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden.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 Ya los conflictos comienzan y me vuelfe a no alcancé y quiere ayudar, solo lo importa entender que su hijo necesita comer y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar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 De zomer van ZFM. ZFM zal FM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM. FM. Self, so Es toda la dus heb lief zoveel je kan En geef wat je hebt om weg te geven Want daar word je rijker van Todo lo que Geloof in wat je wilt bereiken Waarom si bereik je nooit de top no De reis alleen niet, waar. niet meer waar dan het eind punt Dus hang zelf de slingers op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 Draait zich om, pauzeert. And you're waiting outside Gym is front door But nobody's in And nobody's home till. What's the size? Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you singing a songs Thinking this is a lie